De mannen zouden geld hebben gestuurd naar foreign terrorist fighters. Uitreizigers die in Syrië willen meedoen aan de gewelddadige jihad. Vermoedelijk hebben ze 10.000 euro's gestuurd via een informeel banksysteem. Het onderzoek tegen de twee begon na een tip uit België. Vervolgens zijn ze eind maart door de vioot aangehouden en sindsdien zitten ze vast.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 Het weer dan nog veel bewolking, maar af en toe ook zon. Vanmiddag kunnen een paar stevige regenbuien vallen, soms met onweer. Het wordt 16 tot 21 graden. En ook morgen wisselvallig met in het zuiden de meeste buien. Dit was het een je... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad alleen file op de A10 Zuid na een ongeluk. Vanuit Schiphol tussen Amsterdam Slotenvaart en knooppunt Amstel. 6 kilometer en een half uur vertraging. Omrijden kan eenvoudig via de A4 en de A9. Dat was de verkeersinformatie.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 Het is dinsdag vandaag. En het is 10 april. En uh, oh, Het is lekker buiten. Het is buiten wel lekker. Goedemiddag, Zandvoort. Goedemiddag, wereld. Uh, goedemiddag, Nederland. Uh, nou ja, goedemiddag iedereen gewoon. Goedemiddag, Beb. Ook dat. Goedemiddag, Ruud. Goedemiddag, luisteraars. Ja, we zijn er weer. Zo, alles veranderd in de studio. Nou, nou, nou, nou, het is weer zoek hoor. Tjonge, jonge, jonge. Maar goed, we draaien weer. Allee! Ah, die, die, die, die. Goed, we hebben weer de gebruikelijke dingen natuurlijk vandaag, hè? Het eh, regio-nieuws straks om half één, half twee. En we hebben de Biscoop-agenda. We hebben ook nog een recept als het goed is, en. Uh, nou ja, en het is weer een marathon, hè. Straks eh, na tweeën ga ik gewoon door. Samen met Angela. Met de 4 miljarden. Jawel, we zijn weer helemaal terug. Met dat leuke programma waarin wij LP's draaien. Ja, echte oude LP's, hè? Ja, nou, oud niet. Ik heb twee nieuwe vandaag. Nou ja, nieuw-oud. Oud-nieuw. Ja, dat is wel leuk vandaag. Ik heb uh, vandaag niet drie, maar twee albums. Maar het één is een dubbel LP, dus na nou, de hele toch weer drie. Voor de Rolling Stones fans is het straks genieten. Want ik heb voor jullie het uh, laatst uitgebrachte uh, album van de Stones. Dat heet On Air. En dat is een uh, album met uh, allemaal oude opnames uit de BBC-uitzendingen uh, waar ze live gespeeld hebben. De Beatles deden dat ook in de tijd. De Stones deden dat ook. En het zijn verrassende leuke opnames. Het is wel veel, veel... Het is natuurlijk heel oud materiaal uit de eerste periode van de Stones. Maar het is wel te gek hoor, als je dat hoort. Want het zijn dus live opnames. Hè? Dat is wel heet. En die zijn heel mooi. Dus strakjes. En verder een heruitgave op 180 gram vinyl van het mooie Santana album Braxus. En uh, dat vind ik nog steeds een uh, te gek album. Met uh, Black Magic Woman en zo. En Oye oh Komo Va En dat soort prachtige werkjes. Dus die gaat u straks ook horen tussen uh, twee en vier. In ons veel programma. Maar nu eerst de lunch. En zoals te doen gebruikelijk uh, gaan wij uh, van start met een artiest in het licht. Vandaag ook weer een hele aparte. De man is bekend van heel veel composities. Heel veel muziek. Vooral samen met uh, Annie M.G. Schmid heeft hij heel veel dingen geschreven. Ik denk maar aan een aantal musicals als uh, En Nu Naar Bed en Heerlijk Duurt Het Langst. En uh, nog meer van dat, van dat moois. En uh, natuurlijk niet te vergeten Ja Zuster Nee Zuster. Dat heeft hij ook alle muziek voor gemaakt. Plus dat hij, nou die man die heeft zoveel geschreven. Maar wat ik eigenlijk niet wist, dat is hij ook kon zingen. Daar heeft hij zelfs een uh, cd van gemaakt Met zijn bekende liedjes Die hij dan een keer zelf zingt Nou dat Dat had ik dus niet, uh, wist ik niet En daar ben ik gewoon achter gekomen gisteren Dus wel uh, nou, vandaag Harry Banning heb ik het natuurlijk over Ja, natuurlijk, over Harry Banning En uh, nou, luistert u maar even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 zijn de bomen nog kaal op het voorhout? Wat voor weer is het daar nou vandaag? Is het niezerig, mistig en koud? Zijn de wolken weer laag? Valt de regen gestaag? Is mijn negen er nog zo benauwd? Het is een vrij overbodige vraag.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 Ik verlang naar mijn eigen Den Haag, Den Haag, Den Haag. Nou, oorspronkelijk kennen we het van uh, Connie Stewart. Natuurlijk, die heeft het uh, gezongen in een van die prachtige musicals die uh, Harry Boninkstraams heeft met... Uh, met uh, Annie M.G. Schmid natuurlijk. Maar nu hoorde u hem eens een keer zelf zingen. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Ja, wat ontzettend lief. Ja, dat is ontzettend leuk. De man werd geboren op 10 april 1929 in uh, Enschede... En hij overleed in Bos en Duin. Dat ligt uh, in Utrecht vlak bij Zeist. En uh, uh, daar overleed hij op 19 oktober 1999. Dus hij is net 70 geworden. En uh, net aan, ja, net aan, heeft net zijn 70ste aangetikt, zou ik maar zeggen. Componist, zanger, arrangeur en pianist en nu ook dus zangerd. Jawel, en we kennen hem natuurlijk van heel veel. We kennen hem ook bijvoorbeeld van eh, als de pianist bij eh, de film van Oma Willem. Hè? Dat kennen dat weten we ook nog. Barnink begon zijn muzikale carrière in een dansorkestje aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. En met het theater kreeg hij te maken in 1958 als componist van het eh, lustrumspel Het u Vrij van het Delfts Studentenkorps. Waaraan ook werd meegewerkt door onder andere Luc Lutz en Alexander Pola. In 1960 werkte hij als repetitor mee aan My Fair Lady van Wim Zonneveld... bij wie hij in 1964 ook de muziek verzorgde in de voorstelling... Een avond met Wim Zonneveld. <coughs> Sorry. Het eerste liedje uh, van Annie M.G. Schmid... dat hij uh, toonzette... hij beschouwde zichzelf zelfs ondanks de meer dan 3000 geschreven liedjes... meer als mist. Uh, was het door Connie Stewart gezongen uh, Hoezepoes. O oh, ja, een fantastisch nummer is dat. Vele andere liedjes zouden volgen... waaronder de liedjes uit het schaap met de vijf poten... En ja-zuster, nee-zuster, die ook veertig jaar later nog steeds regelmatig te horen zijn. En vlak voor zijn dood heeft hij alle muziek uit de serie opnieuw van piano-arrangementen voorzien. Hij schreef onder andere ook de muziek voor Wietke van Dort. Kinderprogramma De Film van Omer Willem zat hij als hoofdgeitenbreier van het orkestje jarenlang achter de piano. Nou, dat was aardig wat informatie. Harry Bannek dus. Um, en uh, nou ja... Hij is helaas niet meer onder ons. Maar zijn muziek leeft voort. Om het zo maar eventjes te zeggen. En dat geldt ook. 3 in 1 in 1. In. Dat geldt ook voor de volgende artiest. Graham Nash.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 Three in Aimee I am a simple man So I sing a simple song I've never been so much in love And never hurt so bad At the same time I am a simple man And I play a simple tune I wish that I could see you once again Across the room Like the first time I just wanna hold you I don't wanna hold you down I hear what you're saying And you're spinning my head away yeah okay. I don't wanna hold you, I don't want to hold you down. I hear what you're saying, and you're spinning my. een uh, kort, uh, kort drie in eentje vandaag, uh, dames en heren. Korte liedjes. Maar goed, maakt niet uit. Het is even goed mooi om uh, naar te luisteren. Toch? Jawel. Goed, Graham Nash dus. Daar, uh, daar ging het allemaal om. En uh, Graham Nash is natuurlijk een... Uh, die is geboren op uh, 2 februari 1942 in Blackpool. En is een Engelse zanger en songwriter En hij werd natuurlijk vooral bekend in de jaren 60 als zanger van de popgroep de Hollies En had daarna succes met Crosby, Stills en Nash In de jaren 70 en 80 trad Nash op Als activist tegen onder meer kernenergie en uh, walvisjacht Hij is tevens een fervent uh, fotograaf en een verzamelaar van foto's ja, en hij is nog steeds actief, want vorig jaar bracht hij zelfs nog een uh, heel nieuw album uit, deze man. En uh, ja, hij is natuurlijk bekend geworden, zei ik al van de Hollies, als één van de zangers. Want de liedzanger was natuurlijk Alan Clark. Maar uh, hij uh, was ook tevens voor de Hollies wel uh, de componist van de wat meer progressieve werkjes. Hij verliet de Hollies. En dat verhaal heb ik u ook al eens wat meer verteld. Maar doe ik het nog maar een keer. Hij verliet de Hollies eh, omdat hij het een onzalig idee vond... dat de Hollies een plaat wilde gaan maken met de Hollies sing Bob Dylan. En dat vond Graham iets te ver gaan. En toen zei hij dan... Jongens, zoek het lekker uit. Dan ga ik wel wat anders doen. Want hij wilde gewoon een wat eh, progressievere stijl. Eh, in navolging van eh, Beatles en zo. En eh, nou ja, dat wilde de Hollies niet. Dus toen vertrok hij en... Eh, omdat hij een vriendinnetje had die heette Joni Mitchell. kwam hij op een feestje daar. kwam hij de heren uh, Stils en, en Crosby tegen. die met z'n tweeën een uh, liedje aan het zingen waren. En dat heette Helplessly, Ho Helplessly Hoping. Heette dat. En uh, toen uh, zong hij daar gewoon een derde stemmetje bij. En die andere twee die waren daar zo gek van. die waren Wat is dit, joh? Wat gebeurt hier voor moois? En toen deden ze het nog een keer. En toen zong hij echt het hele stuk mee met een uh, heel hoog mooi stemmetje erbij. Nou ja, dat was de geboorte van dat illustere trio: Crosby, Stills en Nash. Goed, ik heb nog één plaatje voordat we naar het nieuws gaan. En dat is nog een artiest in het licht ook. Nou, je houdt het toch niet van possible? Hè? Dat dat allemaal maar kan in deze tijd. Um, even kijken. Ja, nou, dat gaan we dus nu doen: artiest in het licht. Artiest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 Ja, leuk toch. He? Dat is weer leuk, even om dat te horen. En die oude hippie. En dat is hij tot, tot in het laatst van zijn, van zijn uh, leven gebleven, hè. Die oude hippie. Ik bedoel, uh, hij bleef maar gewoon dat, dat lange rode haar en zo. En uh, nou ja, hij, hij veranderde eigenlijk geen steek. En hij maakte, een paar jaar geleden maakte hij nog weer een geheel nieuw album. En ja, hij kan dat dus nog steeds. Artiestennaam dus van Herman George van Loenhout. Zo heette hij officieel. Hij werd geboren 10 april 1946 en overleed in Eindhoven op 19 november 2015. Dat is een Nederlandse protestzanger. En met het nummer Ben Ik Te Min. Wat u net hoorde, dus, stond hij in 1967 14 weken in de top 40. En brak hij nationaal door als artiest. Armand Arma maakte deel uit van de hippie-generatie en stond bekend als een zeer vervent gebruiker van cannabis. En zijn albums uh, bevatten maatschappelijk kritische teksten, veel geïnspireerd op uh, de hippie-ideologie. En het leuke uh, van uh, nog even een anekdote die ik wel eens ergens gelezen heb. En die vond ik wel erg leuk om te, om te horen. Uh, het liedje Ben ik te min. Hij had in de tijd een beetje verkering met de dochter van uh, de directeur van Philips. <lacht> en die, vond dat, die, die directeur die vond dat helemaal niks. Dus dat, uh, dat werd verboden. Dat ging, dat ging zo in die tijd. Hè, dan kon papa dat nog verbieden. En dus dat gebeurde allemaal. En uh, toen heeft hij dus een liedje geschreven Ben ik te min. En dat sloeg op die verkering met die dochter van Philips. En weet je wat nou het leuke detail is, Beb? Nou, dat het plaatje ja, zit ademloos te luisteren. Dat het plaatje uitkwam op het Philips-label. <lacht> Toen was de cirkel rond. Toen was de cirkel rond. Ja. Het nieuws. Bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Web Smerens. Wie anders. Voor veel bloemedalers is de maat vol. Wij willen ons strand terug, laten zij weten. Weer heeft zich een incident voorgedaan bij een strandfeest. Een 26-jarige man uit Amsterdam is zondagavond ernstig gewond geraakt bij een steekpartij rond half 12. Bij een strandfeest aan de Zeeweg in Overveen. Diezelfde avond werd de verdachte een 24-jarige man uit Almere aangehouden. Een traumahelikopter werd opgeroepen om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen. Volgens de politie is hij ernstig gewond aan de buik. Volgens een omstander waren en tijdens het incident waarbij veel politie op de been was, was de chaos groot en zouden zelfs gedurende de hulpverlening opstootjes zijn geweest. De lijst van incidenten waarbij de politie in grote getallen uit moet drukken rond de strandfeesten begint in 2014. Sommige bewoners vinden dat er actie moet worden ondernomen om mensen die bij eerdere incidenten betrokken waren te weren. Volgens de politie gaat het echter om een losstaand incident. Ook daar zou de politie graag informatie over willen, al dus de politie woordvoerder. De politie is een onderzoek gestart naar de steekpartij. Bovendien zou er vlak voor de steekpartij een slot zijn gelost bij het ander strandfeest. Politieagenten in Kogelweer in de Vesten controleerden niet ten gevolge zondagavond het verkeer... dat de strandfeesten bij Bloemendaal aan zee verliet, na aanleiding van het schot dat zou zijn gelost. Auto's, fietsen en bussen vol met feestgangers werden op het einde van de zeeweg staande gehouden. Na een controle en bij sommige mensen een fouillering mochten de inzittenden weer doorrijden... De controle begon rond 10 uur en duurde de gehele avond. Om half twee s'nachts was de controle nog steeds gaande. Op het strand van Zandvoort werd zaterdagmiddag... een mortiergranaat uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Specialisten van de explosieve opruimingsdienst van Defensie... maakten de granaat op het strand van Bloemendaal onschadelijk. Wanneer u een vermoedelijk explosief aantreft in het duingebied of op het strand... raak het voorwerp dan niet aan... en bel ogenblikkelijk 112. In Zandvoort is in de nacht van zaterdag op zondag... een man gewond geraakt... nadat zij uit zijn scootmobiel was gevallen. Rond twee uur ging het mis om de Keesomstraat... en viel de man in de bosjes. Passanten alarmeerden de hulpdiensten. Bij zijn val liep de man aangezichtsletsel op. Hij is door ambulancepersoneel behandeld... waarbij hij thuis kon worden afgezet... Een jongere passant heeft zich ontfermd over de scootmobiel... en die voor het slachtoffer naar huis gereden. Dorpsgenoten beklaagden zich over de hobbelige bestrating... die mogelijk aan deze val heeft bijgedragen. Tot zover het regionale nieuws van half 1. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. We zijn deze dinsdag begonnen met een mix van wolkenvelden en geregeld zon. Geleidelijk neemt de bewolking toe en later vanmiddag is er kans op een bui. De wind waait uit het zuidoosten en is zwak tot matig van kracht. De temperatuur stijgt naar waarden rond de 18 graden. Vanavond en de komende nacht is het behoorlijk en er zijn perioden met buiige regen. Waaien doet het niet of nauwelijks en het koelt af na ongeveer 10 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op wat regen of enkele buien. Daarbij is ook onweer mogelijk. De wind wordt oost tot noordoost en de temperatuur stijgt dan naar 16 graden. Na morgen blijft het licht wisselvalgen met geregeld zon... maar ook kans op wat regen of enkele buien. De temperaturen blijven van 16 tot 18 graden op een aangenaam niveau. Tot zover het regionale weer van half 1.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 Waai de wind, de stomme wind, zonder liefde, warme liefde. wint de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde. Blijt het licht, het donker licht. En scheurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Aïe, Marik, Marik, le ciel flamand, couleur des tours, de bruges et Gand. Aïe, Marik, Marik, le ciel flamand avec moi de Baruch Zonder liefde, warme liefde, waai de wind c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, lijkt het licht, tout est fini. En skurte het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. land, aïe Marie, Marieke, Marieke, le ciel flamand, pesait-il te rond. The Bruja Gang Ay, Marieke, Marieke Surte 20 ans Que j'aime tant. temps The Bruja Zonder liefde, warme liefde Lachte duivel, de zwarte duivel Zonder liefde, warme liefde Brandt mijn hart, mijn houdaarde Zonder liefde, warme liefde Sterf de zomer, de droeve zomer Een schuote tand over mijn land Mijn platteland, land, mijn Vlaanderen land Ay, Marieke, Marieke Down reviennent le temps de Beriche canto et Marie comme Marieque reviennent le temps où tu m'aimes. Maar raar, in het, in het, uh, rustig jij. Jacques Brelia ja. was uh, gisteren zijn geboortedag, 1929. En dit heb ik gekozen omdat het een van de weinige nummers is... die hij in het Nederlands, in het Vlaams dus, heeft gezongen. Want hij heeft zich altijd zeer negatief uitgelaten over het Vlaamse land. En ik las zelfs dat toen hij was overleden... En dat was, dacht ik, in 1979. Er spandoeken op bruggen hingen van blijdschap dat hij dood was. Want de Vlaanderen voelden zich ongelooflijk beledigd door Jacques Brel. Ja, ja er is, dit was nog een gecombineerde versie. Er is er ook nog eentje die helemaal in het Vlaams is. Ja, ja, ja. ja. ja die, de, maar die kon ik zo gewoon niet vinden. Maar dat maakt nou wel niet uit. Dat uh, maakt niet uit. De man heeft wel grote dingen gedaan. En uh, ja. ik heb ook wel eens een verhaal gehoord. Dat als je bij, bij een concert van hem... Uh, <tieft> op de voorste rij zat... dat je maar beter een paraplu mee kon nemen. Want hij spuugde <laughs> nogal. <geloof ik. laughs> hij dat ja, Tranen tussen zijn tanden noemde hij dat zelf ook. ja. ja, ja. Dus, <laughs> is, ook, is ook te zien op een filmpje. Ja. Ja. Dus, uh, <laughs> dat is ook weer zo'n verhaal. Maar goed, de man heeft natuurlijk... Uh, naast dit Marieke... Uh, uh, prachtige liedjes geschreven, zoals Nummer zoals Amsterdam, Le d'Amsterdam. Ja, ja, ja. uh, verder natuurlijk Brussel. Brussel was toen nog een vrolijke stad en zo. Uh, in, overigens wel heel erg leuk uh, vertaald in, in dat geval door Lisbeth List. Uh, of tenminste gezongen door Lisbeth List. Wie het vertaalt, dat weet ik niet. Uh, maar uh, in ieder geval wel. Goed. Jacques Brel dus. En ik heb er nog een artiest in het licht. ...vertellen... Ja, maar die <laughs> heeft niets met Jacques Brel te maken hoor, nog minder. Zo rippy, dat wel. Althans dat was ie. Artiest in het licht. Ja. Qualitax. Oh miss wonderful. You're so beautiful. You're so fine. How I wish that you were mine. Oh, Miss Awful Night. You are very. You're wonderful Cause you're beautiful Cause you're fine I'm gonna make you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 Oh man, ja. Ah, dat is gemeen, hè, voor mij. Ja, dat is heel gemeen. Maar ja, het, het heeft er wel naast gelegen, zou ik het zo maar zeggen. Um, Miss Wonderful heette het liedje. En um, Waldy Tax uh, was natuurlijk oorspronkelijk uh, de zanger van uh, toch wel uh, de wat uh, ruigere band, The Outsiders. Hij is geboren trouwens op 14 februari 1948 en hij overleed op 10 april 2005. En zijn carrière begon natuurlijk bij die uh, outsiders. En dat weet iedereen. En dat was toen de tijd een, ja, bij de vooral wat ruigere jeugd, een hele populaire Nederlandse band. Uh, ze kwamen uit Amsterdam en, uh, ja, dat, uh, uh, ze kwamen uiteindelijk uh, in 1965 met hun eerste plaatje en dat heette You Mistreat Me. Terwijl je mishandelt mij. nou ja, oké. Okay. Uh, of je baal nog verkeerd of nou ja, net hoe je het noemen wil. Goed, en uh, nou ja, die, die band die ging op een gegeven moment uit elkaar en toen ging Wally Solo nog een tijdje verder. Hij was overigens uh, de zoon van een Nederlandse vader en een Oekraïense moeder... En dat stel had, ze, had elkaar leren kennen in een Duits werkkamp tijdens de arbeidsinzet. Ja, dus nou, dan bent u weer helemaal op de hoogte. Niet waar? Het is uh, spannend. Ja, vind ik ook zo spannend? Het was niet een heel lang leven. Nee. Dit is ook een Nederlands zangeresje waar we helaas nooit meer wat van horen. Maar ze had zo'n leuke stem. Bonjour. Ze heeft een paar grote hits gehad, uh, dit meisje Bojoura, een heel leuk zangerisje. En uh, uh, ja, Everybody's Day was, was volgens mij de eerste. En daarna uh, had ze nog een grotere hit met het liedje uit uh, Hair Frank Mills. Dat was ook nog een van haar uh, grote nummers. Uh, goed, maar nou, we horen helaas nooit meer wat van haar, heel jammer. Zeg Beb, ja. gaan we naar de film? Laat ons naar de film gaan. Zullen wij naar de film gaan? Wij gaan naar de film. Oké, okay, dames en <laughs> heren, dit was het dan voor vandaag. Wij gaan naar de film. <laughs> de bioscoopagenda. Even wachten. Even wachten. ja. Dan zie je dat rode doek toch open gaan hè? Ja. In de middagvoorstelling draait morgen 11 april om half twee... Pieter Konijn. En dat is de verfilming van Beatrix Potters tijdloze verhaal... over de eigenwijze en ondeugende Pieter Konijn. Nu krijgt hij de hoofdrol in de eigentijdse... en stoere live-action animatiefilm voor de hele familie. Hij draait woensdag, dus morgen om half twee... En daarna zaterdag, zondag en volgende week woensdag om half vier. Tweede voorstelling in de middag is diep in de zee. Diep in de verborgen in een grot op de bodem van de oceaan leeft de eigenwijze octopus diep samen met een heleboel andere zeedieren. De mensheid heeft de aarde al lang verlaten en het land is onder water komen te staan. De rebelse diep is reuze benieuwd naar wat er buiten de grot te beleven valt... en gaat dat samen met zijn twee beste vrienden... een brutale garnaal en een wat domme zeeduivel op ontdekkingstocht. Diep in de zee draait morgen woensdag om half vier... en daarna precies omgekeerd aan Peter uh, het Konijn... zaterdag, zondag en woensdag om half twee. Dus kijk even de agenda voor de middagvoorstelling... In de avondvoorstelling om 8 uur draait deze week nog Bankier van het Verzet. Bankier van het Verzet is het waargebeurde onbekende verhaal van Nederlands grootste verzetsheld als Bankier uh, Walraven van Hal. Die wordt gespeeld door Barry Atsma.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 Dat is dus te zien dinsdag tot en met volgende week dinsdag s'avonds om uh, 8 uur. De uh, bankier van het verzet wordt woensdag onderbroken door de bekende Simon van Column Club. En die is morgenavond om half acht te zien met The Post. The Post is geregisseerd door Steven Spielberg. En het is een waargebeurd drama met Meryl Streep en Tom Hanks in de hoofdrollen. Het is een meeslepend verhaal over de onwaarschijnlijke samenwerking... tussen de eerste vrouwelijke uitgever van het grote Amerikaanse krant... Catherine Graham, die door Striep wordt gespeeld... en de hoofdredacteur Ben Bradley, die door Hanks van de Washington Post wordt gespeeld. Ze zijn genoodzaakt om alles op alles in hun strijd tegen de concurrent... de New York Times in te zetten om als eerste geheime overheidsdocumenten te omhullen, onthullen... Die drie decennia en vier Amerikaanse presidenten overspanden. Ze riskeren daarmee niet alleen hun carrière, maar ook hun vrijheid en het voortbestaan van die Washington Post. Dus een waar gebeurd verhaal. Van, uh, door Steven Spielberg gezet in een prachtig drama. En dat is morgenavond in de Simon van Kolm Club om half acht. Nou, tot zover de bioscoopagenda van Circus Theater Zandvoort voor de komende week. Interessant. Zeer interessante films. One, two, three, Dit is Charlie Puth. Samen met James Taylor. Change. Why are we looking down on our sisters and brothers? Isn't love all that we got?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 But I know that the world will change The day we know we're all the same Why can't we just get along If loving one another's wrong Then how are we supposed to Get close to each other We gotta make that change, change yeah Would be to deny somebody of the chance to be their cells. Mm -hmm. What a waste it would be if we heard from nothing. Charlie Puth. Uh, samen met niemand minder dan uh, James Taylor. En dat nummer dat heette Change. En het is nieuw. Het is nagelnieuw. Ja, het is helemaal nieuw uitgekomen. Dus uh, ja, dat doen we ook af en toe. Hè. Als het een beetje leuk is, dan uh, doen we ook wel eens een nieuw plaatje in dit programma. Nou, ik heb er nog één. En dus, uh, dat is geen nieuwe. Nee, maar uh, het is wel heel gevoelig. Dat kan weer wel. Uh, zo gevoelig heeft Mick Jagger waarschijnlijk nog nooit gehoord. Oh nee, wacht even. Nee, nee, nee. Nee, sorry. Foutje. We krijgen eerst Ja, we krijgen eerst Met zijn nieuwe, Juno. Falling into beautiful. Reflecting over the